Sinds de aanslagen waarbij ruim 250 mensen omkwamen... zijn tientallen mensen opgepakt op verdenking van betrokkenheid. Volgens president Sirisena sena van Sri Lanka... zijn er zo'n 140 mensen in het land met banden met IS. Koningsnacht is voor zover bekend zonder grote incidenten verlopen. In Ondermeer Utrecht en Den Haag was het druk... en werd feestvierders gevraagd om enkele plekken te mijden. Alleen al in Den Haag waren er, volgens Omroep West... zo'n 200.000 mensen op de been. Ook in Amsterdam was het druk, net als in Ondermeer Groningen, Arnhem en Tilburg. In Almere was het gisteravond wel even onrustig. De politie greep daarin toen jongeren dreigden... massaal met elkaar op de vuist te gaan... Na preventief fouilleren werden tien mensen opgepakt... onder meer voor wapenbezit. Vannacht werd om die reden nog iemand aangehouden. PVV en Forum voor Democratie-stemmers... zijn het minst enthousiast over de monarchie. De steun voor de koning is het grootst bij VVD- en CDA-aanhangers. Een meerderheid van de aanhangers van alle partijen... vindt wel dat er meer openheid moet zijn over de kosten. Vooral SP-stemmers vinden dat. Zo blijkt uit de jaarlijkse Koningsdag-enquête van Ipsos... 68 procent van de Nederlanders vindt dat ons land een monarchie moet blijven. Willem-Alexander krijgt gemiddeld een 7,6. Hij wordt menselijk, betrokken en meelevend genoemd. Koningin Maxima krijgt een 8. Het weer, er trekken buien over het land, later vandaag soms even zon... maar er valt ook geregeld regen. Het wordt fris met een graad of 12 en het waait stevig. Morgen ook buien en nog altijd redelijk fris. Dit was het NOS Journaal.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 namens de OV-medewerkers en Sieren. Dames en heren. Toe, toe, toe, toebak leeft. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. C -C -M -M. Toebak leeft. Toebak leeft. Al meer dan twaalf jaar in de zaterdagochtend. Goedemorgen, South You walk too far. Accepteren zoals je bent. Ja, dat is zo oud. Dat is echt zo oud gegeven. Dat je gewoon. Ja, iedereen moet maar accepteren zoals ik ben. Nou, gast, vergeet het even. Het gaat echt om de grote lijnen nu, even. Gewoon werken aan één groot gevoel. niet... Dat je zo belangrijk bent, het ideeën maar roesten respecteren. Of zo moeten ze je allemaal respecteren. Heb je iets bereikt in het leven of zelfs? Dan proberen met z'n allen even grote doel te bereiken. Daar moeten we naartoe eigenlijk. Nou goed, zover hebben we deze preek. Oh, het is natuurlijk het tweede gedeelte van het radioprogramma. Was het vergeten? Nou, oh, kijk ik dat het dan vergeten? En kijk je in het verleden. Wat, Wat gebeurde er door de jaren heen? Wel even vasthouden aan de draaibank. Natuurlijk. Wat gebeurde er door de jaren heen? 1955, voor het eerst op de Tijlovisie. Ja. ja. Swiebertje. Wat Hartstikke oh, idee, 1955 hè. Boek ooit geschreven in 1936. Het gaat over een landloper natuurlijk die dan... Uh, het speelt zich eigenlijk af in de sfeer voor de eerste Wereldoorlog. Daar had je nog hiërarchie hè. Had je zeg maar de burgemeester. Die praatte dan ook op een bepaalde manier. Dan luisterde hij gewoon altijd naar. En soms deed de burgemeester een beetje een toenadering naar Swiebertje. En dat werd dan zeer gewaardeerd. Tegenwoordig zou dat echt... Uh, wat een dikdoenerij zijn. Maar goed, toen was het echt heel schattig om daarnaar te kijken. En uh, Broms had je natuurlijk. Ja. En uh, Saartje. Saartje heeft echt naar... Die is heel oud geworden ook. Hè? 19... Komt dat wat ik je brom? Komt dat daar ook vandaan? Wat? wat? wat dat? Dat je iemand ook zo wel eens zegt van wat ik je brom? Oh, dat zou best kunnen. Dus. Dat zou zo best kunnen. Ja. Maar ik verwend het maar. brommen? 1955. Ja? Want het kwam op tv. Uh, maar ik had het idee dat het... Uh, ik was de jaar zes en dan mocht je naar Swiebertje kijken. En ja, dan maar... hebben we het over 67. Heeft het zo lang? Ja, het heeft tot 1975 heeft het gelopen. Ongelooflijk. Hè? Ja, Joop Dode had het Swiebertje-effect natuurlijk. Want die kon geen andere rol meer spelen. Want hij was het Swiebertje. Ja. Hij was, hij, hij was Swiebertje. Dus... Nou ja, het was, heeft, uh, uiteindelijk is de uh, afscheid genomen van Swiebertje. Ging toen naar Canada. Vaarwel, Swiebertje is de laatste aflevering. Dat was het dus in 1975. Maar nog steeds, mijn cliënten... En mijn cliënten zijn twintig jaar jonger dan ik. Ja. Nog steeds kijken ze naar dvd's van Swiebertje. Oh, die, dat oh, is gewoon. Dat uh, leuk. Echt, ja, wat is er, nou, die sloot TV ook, hè? Ja, die sloot TV Dat is ja, voor, ja. Denk ik, voor mensen die inderdaad uh, uh, niet te veel prikkels kunnen hebben, is dat helemaal prima. Echt, prima. Goh. Maar met die, die, die caravans op reis, die kan je ook prima voor hun draaien. Een uh, die... ja? ook. Ja, maar gewoon die de ook. caravans, die, die mensen, die ouderen, die, die sleurhut het Oh, dat. Dat is voor hun ook heel leuk, denk ik. Ja, maar dat is misschien niet helemaal de humor. Van, nee, is nou is goed. Wat gebeurt er nog meer door de jaren heen? Nou, in 1963, de NCRV-televisie zendt voor de eerste keer de serie I Love Lucy uit... van Lucille Ball. Ah oh, Lucy Ball. Nou, even de tune. Het, dit klinkt alsof het een hele spannende avontuurfilm was. Dat is gewoon gekkigheid allemaal, hè? Zegt hij? Het klinkt als... Uh, Starring... The Ja, Lucy Ball. Ze speelde samen met haar man daarin, hè? Co-starring Gail Gordon. En daar was ze eerst mee getrouwd. Toen gingen ze bijna scheiden. En toen dachten ze van, ik wil toen niet scheiden. En laat ik met hem samen gaan werken. En dat werd uiteindelijk wel uh, heel productief. Ja. Deze Lucie Balsen dus uiteindelijk is heeft ze de rest nooit meer van hem gescheiden? Uh, nee, ik dacht het niet. Oh, ik, dacht, ik geloof okay. dat ze nog steeds bij elkaar zijn gebleven. Okay. Tot komt uh, dood aan toe. Uh, goed, wie is er... Wat is er nog meer? Uh, John Dewenink. Uh, uh, John Dewing had natuurlijk het koningslied uh, laten schrijven. Heel veel mensen hadden tekst ingestuurd. Hij heeft ze de covers geplakt. En toen kreeg hij ja. zoveel shit over zich heen via Twitter en via Facebook. En toen dacht hij ja. van, toen trok hij zijn handen eraf. Ik ben hier helemaal klaar, maar ik doe het niet meer. Ik stop ermee. En toen uiteindelijk hebben ze toch eens besloten om het koningslied uit te brengen. En ik kan me nog herinneren dat bijvoorbeeld bij Jeroen Paal kwam toen zo'n taalvutuoos En die ging het hele lied ontleed en die haalde zo over tien fouten uit. Hou je taai? Eh, allemaal van dat soort kreten die helemaal totaal geen Nederlands zijn. Maar meer uitdrukkingen of... Uh, Oh, Hou, vol. Wacht of... niet. Oh, nee, nee, goed, het was wel humoristisch, maar het was wel leuk om dat keer een heel Nederland een lied te laten schrijven. En dan zie je gewoon, Nederlandse taal is gewoon, ja, dat verandert gewoon elke keer. Er zijn geen vaste regels voor eigenlijk. Nee, Goed, wat niet. nog meer? Ja, je hebt in 1985 We Are The World van USA for Africa bereikt de eerste plaats in de Nederlandse top 40. En het nummer blijft er zelfs zes weken staan. Nou ja, wie kent het nummer niet, hè? Nee, nee. Jij kent hem niet. Uh, ja, natuurlijk ken ik het wel. Heel vaak. Dus in de tijd dat ik nog bij de Piraat zat, volgens mij. 19, ja. wat zeg je 1991? 85. 85, ja, 1985 zeker ja. zat ik nog bij de Piraat. Goed, uh, op de Columbine High School in de Verenigde Staten schieten twee leerlingen, 12 medestudenten en één leraar dood. En 24 raken gewond. Natuurlijk heb ik daar weer eindeloos in zitten lezen. Daar kom je bijna gewoon niet uit los vandaan. Het, uh, uiteindelijk hebben zichzelf om het leven gebracht. Natuurlijk, uh, deze Dellan Kiebold en uh, Eric Harris. Eigenlijk. Uh, en Keyboard was eigenlijk niet helemaal een vreemdeling. Er werd altijd verteld dat ze echt een beetje rare gasten waren, maar ja, later werd wel bekend dat Eric Harris wel regelmatig een beetje werd gepest. En dat leraren daar niet veel aan deden. En uiteindelijk hebben ze dus een plan gemaakt. Uh, ze noemden zichzelf ook anders. Uh, geloof ik, de een noemde zich Fadok en de ander... Nou ja, goed, dat verwees allemaal weer naar een computerspelletje wat ze speelden. Uiteindelijk hadden ze op verschillende plekken ze ook bommen geplaatst om de politie en brandweer af te leiden. Dat ze uiteindelijk de politie eerder naar die bomaanslagen zouden gaan. En dan naar die school toe. En uiteindelijk, uh, dat, dat was niks, die bomaanslagen. Maar uiteindelijk, Columbine High School, daar gingen ze tekeer. En dan krijg je dus een telefoonnummer binnen. Telefoon. Jefferson County 911. Yes, I am a teacher at Columbine High School. There is a student here with a gun. He was shot out a window. I believe one of them. Nou, eigenlijk moet je dit zelf gewoon even heel goed luisteren en dan krijg je toch redelijk kippenvel als je hier naar luistert. want je hoort duidelijk een meisje vertellen wat er gebeurt en wat er aan de gang is en op de achtergrond hoor je dus ook echt het schieten Schoten, van hè? deze ja, ja, ja. moloten, Nee, goed, uiteindelijk leven ze niet meer, maar dit was wel een van de eerste grote schietpartijen op een school hè? ja, hier dit... wordt tegenwoordig ook mee geoefend bij de VRK, dat, uh, de veiligheidsregio okay. en laat ze ook filmpjes zien van wat moet je gaan doen als ja. En, uh, want, ja. en daar wordt dus in Amerika mee geoefend in Nederland nog niet, nee. maar ik denk dat dat ze hier in Nederland ook wel zoiets zouden moeten doen. Want uh, je hebt genoeg copycats soms, helaas. En dus, uh, nou ja, dat is, ja, ja. is dat deszelfs. zelfs een van die jongens toch uh, uh, fanatieke computerspelspeler uh, was. En uiteindelijk ook nog allerlei delen heeft gemaakt voor een of een computerspel Dome. Die kon je dan via internet kopen. Dus, nou ja, goed, het is een vage wereld. Die... Nou goed, uh, tot... in, in 1862, even iets heel anders. Ja, even De anders. uitvinding van het pasteuriseren door Louis Pasteur, het heeft zijn naam gekregen, en Claude Bernard. En dat is dus een proces te pasteuriseren dat schadelijke bacteriën in een aan bederf onderhevig voedselproduct worden vernietigd door, dat, uh, door het. Uh voedsel gewoon korter verhitten. Dus oh, ja. uh, dat, uh, dat is heel slim, want daardoor heb je tegenwoordig ook uh, van die melk die langer houdt. bij Heerlijke de melk. Uh, ja, maar het, is, het is wel geweldig, want ik gebruik het wel vaak met uh, ja. extra pak voor als ik even koffie wil maken uh, ja. in zo'n apparaat. En dan heb ik gewoon altijd melk in huis. Want er hoeft geen verse uh, melk in die koffie. In. Ja, dat was in de tijd dat, er gewoon, dat je door hele simpele dingen iets kon ontdekken nog. Ja, ja. ja, ja. Kon gewoon nog. Alles uh, is al ontdekt. In 2000, de beursgang van uh, New uh, Economy van uh, het bedrijf van Maurice de Hond... Uh, gaat naar de beurs, de beursgang. En de New Economy uh, is... Uh, dat levert dan op dat moment 65 miljoen op. Het schijnt op deze uh, Maurice de Hond... dat hij dus 30% van dat bedrijf... Uh, uh, be bemant. En dan uh, zei ik, ik wist helemaal niet dat hij een bedrijf had. En waar bestaat de, dit bedrijf voor? Dit staat voor uh, te investeren in Nederlandse bedrijven. En dan zou je denken, nou, lekker boeien. Nou, hij was vooral, Maurice de Hond, wel bang... dat heel veel Amerikaanse bedrijven hier naar Nederland zouden komen... en dus geld zouden investeren in Nederlandse bedrijven... Waardoor het uiteindelijk dus een Amerikaans bedrijf wordt. Dus had sowieso, eigenlijk moet gewoon een Nederlands bedrijf, een Nederlandse bank bijna, maar ja, goed, Nederlandse bank is druk bezig met andere dingen. Die uh, zou eigenlijk gewoon uh, bedrijfjes moeten helpen. Dus uh, ja, later is hij wel een beetje van het pad of laat geraakt, Marisol, met de klusjesman. Maar daar zullen we verder niet over uitweiden. Uh, verder nog iets anders. Ja, dat is vandaag is het uh, uh, 20 jaar geleden precies. Dat tijdens een bezoek aan Sofia dat uh, oh, president ja. Alexander Maxima ontmoet tijdens het stierengevecht. Maar uh, daar hij, nee, hij wordt... Hij wordt niet uh, tijdens het Siergevecht uh, voorgesteld. Maar later die dag wordt hij voorgesteld aan Maxima Sorrigieta. En uh, dat was tijdens een feest. Okay. En hij had zelf van, nou ja, wat is dat? En dus zei hij zelf van, nou ja, ook vrij oninteressant. Tot ze wist hoeveel hij op de bank had, natuurlijk. <laughs> ja. Toen dacht ze, hé, hey, kan hey. ik wel je jurken kopen? Dit is gewoon een loslopende prins die koning kan worden. Ja, en als je ziet, nou, ze heeft zich wel gepopuleerd als een mode-icoon. Dus ik uh, heb zelf zo van, later lekker. Uh, het is dus een hele goed. Uh, ja. Reclame uithangbord voor ons land. Het Koningshuis is natuurlijk aantrekkelijker geworden. Net is ja. met Juliane Bernhard binnen heeft gesleept. Oh, dat, oh, wacht. Nee, wacht. Dat is even helemaal een verkeerde vergelijking, zeg maar. <laughs> ben je heeft kniksvrouw? Ja, goed. goed. In 1986 even de laatste. Een ramp met de veerbond. veerboot in Bangladesh kost 350 doden. Ik denk, ik wil daar meer over weten. Dus ik voer het in op Google. Dan krijg je. Om uh, uh, ongelooflijk veel hits met veerboten in Bangladesh. 2012, oh. 1996, 2014, 2017. Allemaal rampen met een veerboot in Bangladesh. Ben je niet of je op vakantie gaat? Ik heb een tip in ieder geval. Ga niet op de veerboot. Ga niet op de veerboot. Nee. Maar goed, allemaal echt tientallen doden... tot de honderden doden met zo'n veerboot. Ja, ze God. kunnen allemaal niet zwemmen, dat is het probleem. Want het is daar gewoon, de temperatuur is goed. Ja. Dus je kan niet door uh, uh, verkoeling... Uh, om het, op het leven komen, dat je niet meer kan zwemmen. Maar ze kunnen gewoon niet zwemmen, die mensen. Nee, nee dat is toch heel Wij raar. Ze hebben gewoon. ook weinig water daar, dus uh, ja. ja. <laughs> Dan ja. is het wat minder noodzakelijk of zo. Probeer een roeiboot te huren. Ja. En probeer te denken, mensen... De pont is vol! De Mensen, is vol. De, de boot is vol! Heen en weer. Ja. Nou goed, ik heb het uh, nummertje meteen in mijn hoofd. Ja, Straks nou. hebben wij natuurlijk de verjaardag. Ja. Maar eerst even Black Honey: Crowded City. Black Honey, CD heeft gewoon Black Honey. Heeft het even een tijdje geduurd voordat hij uitkwam. En dan hebben ze ook meteen al de oude single erop gezet. En dit is wel een nieuwe single. althans ons valt weer een maand of zo uit. Crowded City. Zeker, het wordt steeds drukker in de stad. Op het platteland. Wat heb je daar nog te zoeken, man? Nou, iedereen wil naar de stad, daar gebeurt het. Maar goed, ja, wat in de stad ga je dan niet. aan de winkels, dat niet natuurlijk. Want ja, iedereen bestelt online. Dat is ook wel eens Goed, we zitten midden in de verjaardag. We doen een kleine greep daaruit. Vandaag is hij 39 geworden. Ik heb het over Weiland. Weyland, natuurlijk. Weiland. Weiland. We Ik spreek het altijd verkeerd uit. Ja. Maar goed, uh, hij is uh, hij was 39. Hij begon ooit zijn carrière bij Carlo in Irene. En uh, hij heeft toen ooit zeg maar meegezongen. En toen hadden ze ooit een singeltje met Harry de Hengst. Hij heeft de melodie gezongen. Luister even. Harry is de slipper van de Het is me. ik hoor echt helemaal geen verschil ook met wat hij tegenwoordig doet echt helemaal niks gewoon. De Stepen is totaal niet veranderd maar hij was toen 15 hè ja rhythm and blues nee ik wel country hè eh? country music country music ja. hij is uh, goed uh, hij is ooit begonnen natuurlijk uh, bij Hollands Cat Talent in 2008 bij SBS6 en nou ja, goed uh, hij is een grote ster pas alleen het naar uh, ik uh, uh, noem je het, het is geweest natuurlijk. Dat is ook alweer een jaar geleden, twee jaar geleden. Ja, we speelden nu al drie. Echt waar? Nee, ja, ik denk het wel, ja. Eerst natuurlijk samen met... Uh, Ilse. Ilse, dat ja. was echt een succes. Dat en frame. toen kwam Anouk. En toen kwam hij zeker. En daarna kwam hij of zo. Zo goed. Dus afwachten wat het dit jaar gaat worden met onze nieuwe Duncan Perrymissal. Ja, die ja, oh, nou. is vandaag ook jaar 78 er al. Okay. Dat is uh, Ryan O'Neill. En hij is erg bekend geworden toen de tijd... Dat, uh, dat hij toen meedeed met uh, Peyton Place en hij was getrouwd ook met Vera Fawcett. oh ja die mooie dame ja en uh, ja het was wel uh, hij was dokter Huppel de pup in die, uh, in die serie dus uh, Rocky Harrington in de Soap Patent Place. Ik heb er stukjes van zitten kijken. Wat, een, wat is dat de aparte tijd? Patent Place. Ja, echt. Uh, maar dat is... waren ook de eerste echte soaps ook, hè? Ja, ik bedoel, ik heb uh, weet het, uh, Max kijkt nog wel eens. Nou, dat is echt twee keer zo langzaam nog gewoon, ja. uh, Patent Place. <laughs> maar goed, dus heb, heb je het over begin jaren 60, volgens mij, dat dat was. Ja. Regionel wordt vandaag 62, Hubert Baars heet hij eigenlijk. Hij was natuurlijk in de jaren 80, was hij ontzettend bekend bij deze plaat. Nee, ja, gast. Nee, ja. je wil overal zingen, maar dat gaat nu even niet door. In deze plaat. Oh, ja, dat gaat niet de ene hit, naar nou, de andere hit. En later nog Turn My Page. Oh, die ken ik helemaal niet, dat nummer. Ja, dat is minder bekend. Iets trager, maar ook wel niet... Maar uh, hij wel een heel bijzonder stemgeluid. Ja, aparte stemgeluid. Ja. Zeker. Uh, Gefeliciteerd, hij is 62. Ja. Uh, trouwens in 2009 nog het laatste uh, album uit, de Artist in Exile. Goed, wie nog meer? Ja, onze eigen Frits Bom. Hij leeft oh. niet meer, zie ik nu. Nee. Hij is van 44 uh, is hij geboren en in 19 oktober 2017 overleden. Maar hij, was, uh, dus hij deed het journaal, varensdingen, maar hij deed ook de vakantieman. Weet je nog, want dan moesten mensen op vakantie aanwijzen waar ze zaten. Oh ja. En dan wisten ze helemaal niet waar ze waren. Dus dat zaten ze echt van slagen raar op de wereldbol zaten ze aan te wijzen waar ze waren. Dat vond ik zo grappig. Even kijken, hoe klonk je ook alweer, vetboot. Van de vakantie, Niels, uit de Turkije, uit de Ankara. En dat is uh, uh, van deze week... Uh, want de minister van Toerisme heeft officieel verontschuldigingen aangeboden aan een uh, Duitse toeriste. Het meisje had in een hotel met haar Turkse vriend geslapen. Ze waren niet getrouwd. Wat dacht u daarvan? Daar kwam de politie nou. achter en die deed bij de vrouw meteen maar een maagdelijkheidstest. Oké, okay, nou, dat zijn, dat zijn de berichten. Dat was de vakantieman, die had ook dat soort nieuws tussendoor oh, blijkbaar. Ja, maar wat ook heel leuk is, ik zie hier ja? ook dat hij een omstreden boek had uh, uitgebracht... Ja? over het mysterie van de hunebedden. hulp En daar uh, eh? Hij zich in de gelederen, dus van uh, Erik van Deniken en zo Die had ook iets van, er waren de goden kosmonauten en dat soort dingen. Dus oh, hij vond het allemaal interessant. Dat vind ik wel, wel weer een andere markt andere... aan hem geven. Ja. Ik vond dat een, ja. Beetje, een beetje ja een erg hoge storygehalte, weet je wel? Dat soort type. dit was iemand van de story, daar leek hij een beetje op van. Goed, hij wordt vandaag, uh, even kijken hoor, 95... Leslie Phillips. Leslie Phillips uh, is een acteur die vanaf uh, nou 1952 films maakt. In 2007 heeft hij de laatste films gemaakt. En uh, uiteindelijk is hij het bekendste geworden van. Ik zit even kijken waar ik de godstem heb. Hij heeft ooit voor uh, de, de. Noem je dat? Uh, de film Harry Potter. Heeft hij iets ingesproken? En dat was op zichzelf wel grappig. Uh, oh man, dan wil ik het ook draaien. ook gewoon. Nou, we zoeken gewoon eventjes. Yeah? Ik wil niet zoekgeluiden ook. Oh nee, dat kan niet. Je uh, <laughs> kan niet altijd geluiden. Waar heb ik dat nou? Godsnaam. Nou goed, hij heeft hier in ieder geval de stem van de hoed die dan Harry Potter moet opzetten. En de, de, oh. de, de, de sorteerhoed wordt er wat genoemd. Ja. En uiteindelijk dan uh, hoor je hem praat. Hij heeft een hele mooie, zware stem. En uh, nou, goed, dat uh, was zijn... Uh... Oh, hier heb ik hem. Met... Dan wil ik het laten horen ook. Dan moet je te even hier. Harry Potter... Difficult, very difficult. Plenty of courage, ik zie. Not een bad mind, either. Er is talent. Oh yes. En a thirst to prove yourself. Let's read Philips, hij wordt vandaag 95. 95, gewacht. 95 geweest. Oh hij vandaag ook jaar is. Daar gaan we een plaatje van draaien. Ik zie het nu al. Ja? 1982. hij wordt dus 37. Jacqueline Govaard, Ach, Nederlands zangeres. Oh. Ja, daar ga ik een lekker nummer van uit. Hij uh, staat episode. in die pinkpop. Volgens mij staat ze een pinkpop oh, natuurlijk. Ja, vaak wel. Maar als je ja, staat vaak op een ze woont in Haarlem. Ik uh, heb al, uh, vorig jaar of zo, zat ik uh, in een pizzeria. En dus zat zij aan een andere tafel. Nou jazza. Met haar kind en uh, haar man. Oh, Met een leuk. bril op. Ik en, moet... uh, maar ik heb dit uh, gedaan of ik het niet kende. Want nee. ik denk, die mensen zitten er helemaal niet op te wachten. Weet Stel dat aan te staren. En wat eet jij? Ja, het is, het is al gewoon gebleven. Ja, gewoon, hè? Zo ja. gewoon. Edna Parker zou vandaag jaar zijn geweest. Maar je, die heeft echt lang genoeg ge, geleefd hoor. Die was geboren in 1893. Is ze uiteindelijk 115 jaar oud geworden. En ze was tot en met. Uh, tot ze doodging. Oh, dat heb je net afgescheurd. Uh, uh, was ze de oudste uh, mens levend? Uh, er is ooit een uh, oudere vrouw geweest. Dat is Jean-Louis Clement. Dat was een Franse mevrouw. Die is 122 jaar oud. Die is ouder geworden. Maar daar zijn natuurlijk ook uh, wat meer berichten over gekomen. Dat die moeder en dochter bij elkaar wonen. Toen hebben ze ooit verteld dat die dochter was doodgegaan. En dat die moeder is blijven leven. Maar nu komen ze toch achter dat die moeder toch is doodgegaan. Dat... Ja, die is toch de uitkering opgestreken. En uiteindelijk uh, is, die, uh, is die dochter gewoon zeg maar, de naam van haar moeder overgenomen. En hoeft dus uh, ook geen belasting te betalen. Dus, uh, dus uiteindelijk staat de record op 117. En uh, ja goed, momenteel is dat een uh, Japaner, Japanse meneer. Mosaka no Kako volgens mij. Dat die is 113. Dus dat uh, is de oudste. Nou goed, zal zover die verjaardag. Straks uh, de Jolandekeuze. Je hebt al een keuze gemaakt, had ik begrepen. Ja, Jacqueline Govaart natuurlijk. Ah, hoe daar Ja, die Probe of een andere. Probeer even een andere te, te zoeken, want dat, uh, dat, die kennen we wel. Het is wel leuk om er iets nieuws van aan te draaien. Want ze heeft ook al een tijdje nieuwe cd uit. Oh. En dat is ook een zweervolle muziek gewoon. Nou, een volle muziek gesproken hier op de radio. Wesley Arms. En dat heet Learn to Let Go. Ja, het is dus altijd even een trucje om dat voor elkaar te krijgen. Rustig inademen. Ja. Span aan. Ja. En dan weer uitademen. Ja. En los. Ja, lekker hoor. Ja, even helemaal loskomen. Dat is echt mijn ding. Goed, oh, voor je het weet is het natuurlijk alweer tijd voor de Zandvoortse berichten. Ja. Want uh, het is uh, alweer half tien. Straks uh, na tien natuurlijk ook alweer. Uh, natuurlijk, uh, goedemorgen Zandvoort, Leifendaal, Hoogland. Zandvoortse berichten. Goed. Uh, ja, uh, niets illegaals aan de dakopbouw in de Beatrix-plantsoen. Er was wat consternatie ontstaan daar. Want er was, er was namelijk een vergunning aangevraagd. En uh, later nog eens een vergunning. En de tweede vergunning werd, uh, werd afge, noem je het, uh, afgekeurd. Dat, dat mocht niet. Toen, dachten, en toen gingen ze toch bouwen tot iedereen. What the fuck? Dat klopt niet? Nou, het bleek dus dat de tweede vergunning die ze hadden aangevraagd, was namelijk om daar uh, twee appartementen te maken. Twee uh, uh, etages los elkaar van te elkaar te maken, werk ik veel Maar in ieder geval, uh, een van de bedrijf uh, Halem Dakopbouw, weet ik veel hoe het heet, die heeft, hier geval, uh, die heeft heel veel ervaring met dakopbouw en die zegt, die tweede vergunning, die is afgekeurd, dat gaan we niet doen, maar we gaan er gewoon een dakopbouw bovenop zetten daar in de b trix -ponsioen. En dat mag gewoon. Dat doen we al jaren. we werken niet zonder vergunning, dus dus geen paniek. Dus dat wil ik nog even melden in de Zandvoortse krant. Goed, vertel. Ja, de deelnemers zijn bekend voor culinair Zandvoort. Oh. Het is het laatste weekend van juni, is staat op de agenda. In totaal zijn er 18 horecagelegenheden die hun producten gaan aanbieden. En uh, ja, dat is de hele lijst. Ayuma, MMX, Kroasurin, die ken ik helemaal niet. Babel van Zandwoord, Roast Chicken Bar, Fishbar Monk. Oh, best veel. Uh, Greek Cuisine Philoxenia, Brick, De Meerpaal, De Meester, Siso Lounge, De Drie Aapjes... En Dan krijg je tea chocolate ja, Dat is een beetje wat saai, soort toetje. Hè? Ja, maar ja, uh, wel, wel heel leuk. En, het is wel bijzonder, Wat er was lust in. Dat was een paar weken geleden. Toen werd er verteld dat gaat misschien wel niet ja, het door zijn want Te weinig mensen. Te weinig ja. mensen. Ja. En ze hebben ze de prijs omlaag gegooid. Maar hoe gaan ze dat dan doen? Want ze hadden sommige uh, deelnemers hadden ze al twee stands beloofd. Hè? ze hebben nou ja, dan moeten we het maar een beetje breed opzetten. Ja. Maar nu is, zit dat helemaal ragvol gewoon. Ja, wel leuk. Ik vind ja. Dat is wel erg gezellig. Dus ik hoop dat ze de prijs ook een beetje laag houden, die koppen. Dat ze ze niet in één keer gaan verhogen. Dat ze denken, oh, we gaan daar eens even geld verdienen. Dus, dus een reclame, hè? Het is een reclame. Het is een reclame, ja. Want hoe ze dat ook echt doen, hoor? Met uh, ja? al die scharrelkopjes die worden ingeleverd. Ja, ga dat gaat goed Dat ze dan naar raden van scharrelkoppen dan de opbrengst krijgen, of zo. Maar ja, dat weekend is waarschijnlijk best misschien wel goed weer. En uh, ja, dan zitten al die mensen ook op het strand en zo. En dat is gewoon moeilijk om dan uh, te zorgen dat je dan toch uh, uh, ja, genoeg ja. mensen trekt. Maar ik... het is gewoon Zandvoorts... Uh, uh, avondje, dat uh, zeker vrijdagavond allemaal Zandvoort, dat, en Het is gewoon berengezellig. gezellig. Ja, het is niet even voor de toeristen eigenlijk, het is voor, het, uh, voor ja, de in-crowd. Ja, wel, ja. Ja, maar er nou, zijn mensen die nu echt nog van buiten Zandvoort die dat een keer meegemaakt hebben, die dan hebben van oh, als het weer is, dan wil ik weer. Dan ga ik weer. Ja, dus die komen dan speciaal, sommigen komen speciaal hier nou, voor Nou, goed, koppen. het gaat dus culinair Zandvoort het gaat gewoon door. Welke, welk weekend is het ook weer? Want daar heb ik eigenlijk wel niks over gehoord nog. Het laatste weekend van juni. Aha, 28, 28, 29, uh, 20, 30 juni. Ah, hartstikke mooi, nou, zet nou, we hebben in weer weer agenda. In. Goed, de boel Wordt in de zomer gezelliger gemaakt. Tijdelijke maatregelen zijn genomen. Kiosken, uh, palmbomen worden geplaatst. Hangouts, bronzen beelden worden neergezet. Per jaar is er de uh, afgelopen jaar uh, is al een paar jaar bezig. 50.000 50 euro per jaar is daarvoor uh, opzij gezet. Nu, vanaf dit jaar, wordt het omhoog geschroefd naar 75.000 euro. En er worden ook foto's neergehangen. Uh, dit keer gaat het drie keer verwisseld worden. De eerste keer wordt het zeegezichten. Van Zandvoortse uh, zeegezichten. En uiteindelijk komt er dan uh, vrijheid van de Europese kant. Zandsculptuur. En uiteindelijk komt er ook nog een, een, een history over de Grand Prix in uh, Zandvoort. En uh, ook nog iets van Sissi. Sissi. Grand Prix. <lacht> in, uh, en Sissi ook in Zandvoort. komen ook foto's van in die grote panelen. Dus het wordt mooi aangekleed. En uh, nou ja, dat is ja, vooral ook nu het Venemaplein ook opgeknapt is dit jaar. Is het echt mooi. En die muur van Dolphi Dolf, ramen is ook opgeknapt. Man, plaatje gewoon in mijn Zandvoort rond te lopen. Zou het echt doen. Goed. Heb jij nog één bericht? Jazeker. De, de programma voor Koningsdag en 5 mei zijn wederom uh, in, uh, in de, in de Zandvoorts nieuwsplats gepubliceerd. En het is eigenlijk wel een beetje hetzelfde als de andere jaren, dat moet ik eerlijk zeggen. weer. was een jacht op 5 mei, een bevrijdingsbingo en, en uh, in de Koningsdag zelf heb je de Rommelmarkt. Rebenswedstrijd, demonstratie van de Dance Academy uit Zandvoort. En een officiële opening uh, om half elf op het Raadheusplein, dus uh, door uh, de burgemeester... En uh, spelen en muziek bij de horeca. En je hebt natuurlijk die avond ervoor... heb je natuurlijk in het dorp ook overal leuke dingen. Dus dat is dan uh, vrijdagavond. Komende vrijdag al, hè? Komende vrijdag. Is de uh, avond. Ja, ik moest even nadenken. Maar ik moet nog steeds wennen van... het is niet meer koningin. De nee, dag, maar stom maar is dat? Komt het, dit, dit, ja. Ja, en 30 april, dan, dan willen mensen een afspraak maken. Dan, ja, ja, hallo. Maar oh, dan gaan we en niet denk doen. Je nou dan, Oh nee, dat is helemaal niet zo. ben ik gewoon weer aan het werk. Ja. 30, uh... Maar ik vind het ook wel leuk. dus we zetten u bij Koningsdag. Zet er zo niet de datum erbij. Programma Koningsdag en 5 mei. Maar ik moet altijd denken, is het nou de 26e of is het de 27e? Ja, nou ja, in Alkmaar wordt de 26 gevierd Ja, want dan heb je de Vrijmarkt zeg maar. Dat begint gewoon al vrijdag ochtend bijna al. nog steeds vroeger. De politie probeert daar wel een beetje orde aan te maken. Maar dat lukt gewoon nooit. Echt dat je denkt van... Hé, blijf maar mijn spul af. Je mag hier helemaal niet staan. Ga weg. Ik heb een klein kraan mee. Ja, ja, goed. Ik kan lukt niet door, joh. Ja, maar uiteindelijk gaan ze toch staan. En, nou ja, goed. Dus op die dag zelf, dan zijn alle spullen al weg. Natuurlijk, niks ben interessant. Oh, dus jij gaat vrijdag vrij nemen? Kijk, ja. middag ga je op geen middagdut? Ja. Ja, oké. Goed, er zijn nog even enquêtes gehouden over de, deel, de bezoekers van de boulevard. We hadden het over de boulevard. Ze hebben toch even gekeken, wat vinden mensen nou hinderlijk aan de boulevard? Nou, de, de zoutaanslag op de palmen vinden ze irritant. Ja. Dat, dat zout oh. uit het water zo irritant. Echt? Nee, vooral 50% vindt de fietsers en de uh, rolstoelen... Nee, sorry, de fietsers vinden ze irritant. Uh, ja, ze fietsen daar natuurlijk. Ja, je moet dat helemaal afzetten dan. Nou, ja, ik denk zelf, even, als ze nou gewoon een fietspad maar aanleggen. Gewoon één strookje yeah. van anderhalve meter breed. Daar kunnen de fietsen op. En de rest is gewoon voor voetgangers. Dan, de, dan is het probleem toch opgelost? Nou ja, het is vervelend is natuurlijk ook van die elektrische fietsen. daar blijven ze dan toch op zitten. En dan zien ze een gaatje. dan gaan ze toch heel snel. En ja. een scooter. Ja, dan zou je dat horen. Bij een elektrische fiets hoor je dat ook niet. Het blijft gewoon een irritant iets. Een elektrische fiets. Ik, ja. ik weet niet. Ik heb het ook hoort. Omdat het is geen brommer is. Het is geen fiets. Maar ik het is ik er het vervelend. Als ik dus, uh, bij de wc wc-brabat bij de, bij de, bij de uh, ja? Ja, ben. En ja? dan moet ik nog naar de strand aan toe. Dat vind ik een heel entlopen. Ja, het het en dat en, en, was zeker ook als er gewoon bijna niemand is. Dan denk ik van nou, waarom moet ik nou lopen? Ja. Maar maak dan gewoon eigenlijk gewoon een, een soort fietspad, weet je wel, erop. Ja. En dat inderdaad de fietsers ook door kunnen rijden. Maar het is niet iets gewoon om zeg maar, daar gewoon een lopende band te maken? Net zoals bij Schiphol heb je dat toch ook. Dat ja. is zo moeilijk zeg. Gewoon een lopende Mike band. Like your wheel. Ja, dat, your je, wheel. Je, dat je gewoon ja. op zo'n lopende band kan plaatsnemen en dan kan je langs de boulevard. Nou goed, advies was nog wel wat meer watertappunten. Want als je daar overheen loopt en uh, nou ja, als je de boulevard moet aflopen, kan best zijn dat je dat niet redt natuurlijk. Of je er dan uitgedroogd ja. aan de zijkant ligt. Maar goed, en verder ook, het moet rolstoel toegankelijker worden. Dat zijn nog de laatste tips voor de boulevard. Nou goed, en wij fietsers, wijzen, uh, ja, ik klop, ik voel me nu aangesproken, ik ga erop letten. Ik vind, ja, nou, maar ik vind echt dat fietspad lijkt me helemaal niet verkeerd. Nee, zeker niet. Nou, het is nu tijd voor de Jolande Jawel. Keuze. wel. en uh, ja, omdat dus uh, Jacqueline Govaart jarig is vandaag. Ja. Ze wordt, uh, ik heb het opgeschreven, 36 pas. Echt waar? En zo lang is ze eigenlijk ah. al bekend, dat vind ik toch wel jong. 36? En dit is dus het nummer Plug It In and Turn Me On. Yes! Leuk, daar en lullig. Toe wat leuk. Ze wilde dus dat je de Wat? gitaar uh, uh, inplucht. En dat je dan lekker gaat dansen. Oké, okay. sorry. Ja, ik dacht even okay. heel iets anders. Plug hem in en uh, uh, windpop. Ja, dus nou, dat, uh, dat is ook leuk. leuk. Ik weet het verder helemaal niet zo worden. Ook horen. leuk, maar zo'n cliff gaan we niet laten zien. Nu. goed, voor mij staat ze nog op Pink Pop. En ja, het begon ja. allemaal met uh, deze kutplaat. Nou, wel respect voor ze. Toen was het echt groot. Het echt heel heel bewonderingswaarde. Ze waren 16 of 17. Ze waren echt heel jong gewoon. Het hele clubje gewoon. Dat moet echt geweldig zijn geweest dat je op die leeftijd gewoon doorbrengt. Heel Nederland wilde je hebben gewoon op het podium, weet je wel. Je denkt van, ik zit toch op school? Ik heb toch belangrijke zaken te doen? Maar de, je, je carrière is gewoon al gestart. Goed, het is vandaag het is alweer kwart voor tien hier in zonnig Zandvoort. Ik zou zeggen, kom deze kant op. Het is zeker de moeite waard. Vandaag, het is nog net geen Temptation Island, maar... Het, lijkt er bijna ver zeg maar. Ja, ik denk. He? Ja, vandaag een stuk in de kletskrant... een telegraaf te lezen... over het wegsturen van een zwanger stel. Ik weet niet... Temp oh. Temptation Island, oh, kijk je ja, het wel? Oh ja, we gehoord dit, ja. Nou goed, je hebt daar uh, Kana en Quinten, die hadden zich aangemeld... om daar aan mee te doen. En uh, Kana, die uh, tijdens de uitzendingen... toen hadden ze al op, uh, opnames gemaakt. En uh, ja, je weet hoe het werkt. Temptation Island, de man en vrouw worden gescheiden. Worden dan op verschillende eilanden geloof ik, geplaatst... ...en er worden ze allerlei verleidingen blootgesteld... ...om ja. te kijken of ze trouw zijn aan hun partner. Ja, ik heb ook wel eens dat aan een collega om dat te doen... ...want waren we waren alweer al bij Ja. Ik zeg, kom, dan gaan we erheen. Dan gaan we gewoon helemaal los. Ja, <lacht> maar goed. Uh, Heerlijk. Uiteindelijk, deze kana, die vertelt zich maar... Uh, ...gewoon een, een of andere... Uh, ...zo'n zwolgesprek. Ja, nou, ik heb nog iets te vertellen. Ik ben eigenlijk zwanger dachten de man van de regie. What the fuck? Dit hadden we niet afgesproken. Dus toen ja. hebben ze uiteindelijk besloten om hun eruit vandaan te halen. Want ja, dat, is zijn, toch, dat, ja, dat, dat kan eigenlijk even niet. dat is ja, dat is, ja Moraal, uh, dat kan niet. Dan ga je eigenlijk ouders worden. En dan ga je toch nog even testen kijken of de relatie goed is. En dan zou je uiteindelijk zeg maar, aan elkaar gaan. En moet een geboren worden. En dat, dat heeft een temptation island op een geweten. Dus dat wilden dus ze niet op een geweten hebben. Dat, nou ja, moraal ridders zijn ze er één keer geworden. Ja. Nou ja, het is ook wel een beetje dubbel. Dus uh, de, de regeltjes worden aangescherpt. Uh, ben je zwanger, mag je niet meedoen. Nee, nee maar dat is niet goed voor de ongeboren. Uh, hoeveel weken gaat dat dan? hè? Ja. ja. Uh, word je zwanger, word Bij... je dan ook uitgekieperd? Ja, dan krijg Want je dat is dus uh, een is grenzengeval. drie weken of zo, denk ik. Ja, ja vertel, wat heb je nog meer? Ja, in Nieuw-Zeeland uh, is er een tiener, Charlie O'Brien, die <laughs> heeft het wereldrecord schommelen verbroken. Jawel, ja. ik denk iedereen wil dit weten. De jongen zat maar liefst 32 uur lang op een schommel in een speeltuintje in Gisborne. Terwijl hij uit volle borst het volkslied zingt. En uh, om kwart over twee van sprak hij al het vorige record. Dat stond op naam van een landgenote. Dat was Amy Pivot en die schommelde 32 uur en 3 seconden. Maar ja, dat zijn weer leerlingen van de Amerikaanse middelbare school. Die beweren dat zij officiële wereldrecordhouders waren. Maar ja, dat was nooit opgetekend. Hè? Dus dan moet je nog een keer... Hoeveel is, uur nog één keer heeft hij geschommeld? 32 uur, maar hij wil nu eigenlijk uh, uh, uh, uh, een 40 uur halen. Zodat yeah? hij zijn record voorlopig onnatasbaar blijft. Dus dat is bijna twee dagen achter elkaar schommelen. Schommelen? Ik was een beetje misselijk. Ja, nou, dus dat lijkt me ook ja. wel een beetje lijkt misselijk. Zeg. Maar Wat de fuck, 32 uur schommelen. Heb je, je huiswerk ja. af? Dan mag je het doen, maar anders niet. Nou, als je nou je huiswerk via luisterboeken doet... oh ja. maar dan ondertussen wel een volkslied zingen dat het anders is... Dat lijkt me ook wel weer moeilijk. Uh, vast zag ik iemand die, zeg maar, als je iets aan het doen bent... en je bent iets aan het leren, schijnt het wel binnen te komen, geloof ik. je was dan ook weer een van de gek die heeft uh, met de vliegtuig. Nou, maakt ook allemaal niet uit? Nou, raar bericht, die kan ze wachten hier bij Tobak leeft op de radio. We hebben nog een aantal plaatjes op de playlist staan. Een van die plaatjes is natuurlijk een dame uit Haarlem. Sue the night. Ik, ik krijg onze vaste luisteraar altijd tips. Jos, die, is, die heeft altijd alleen andere ingangen voor de media. En die zegt: Je moet eens dus luisteren naar welsmerts. En dan de aflevering klimaat. En dan kom je dus een, een aflevering tegen dat een wetenschapper dus heeft onderzocht dat KNMI... De meethut van temperaturen in de jaren 88, 48, 48 of 1950 hebben ze veranderd. Van een gewoon een strohut, Die je zich altijd vindt in uh, al die uh, ja, ontwikkelingslanden, weet je, in Afrika. Hebben ze veranderd naar een Thomashut en een wat degelijke hut. En daar hebben ze andere metingen mee gedaan. En toen dachten ze: oh, maar zijn die metingen die we gedaan hebben van 1902 tot en met 1948 eigenlijk niet goed? Dus toen hebben ze de temperaturen bijgesteld waardoor er uiteindelijk, geloof ik, 16 hittegolven... compleet zijn verdwenen uit de boeken. Dus de klimaatontkenners vinden het heerlijk nieuws natuurlijk. Want denken ze, zie je nou wel? Vroeger waren er ook uh, hittegolven. Dat is niet iets van de laatste tijd. Dus nou, allemaal wel leuk om dat soort dingen in de gaten te houden... en dat weer mee te nemen. En dat hoor je in het normale media hoor je daar nooit zo heel veel van, hè? Hey. In de wereld rijdt door dan uh, die denken we van nee hallo we zijn net dat het pad op gegaan dat we iets aan de natuur moeten gaan doen. Dan gaan we nu ontkennen dat dat, er dat, is. dat, dat er niks is. Dat zou niet kunnen. Goed. 10 minuten voor tien in zonnig Zandvoort. We kijken ja, uh, nog even. Op, de hè? Ja, het schiet ja. Al weer op. Nou, in de bossen uh, ja, is paastijd... en dat vinden konijntjes natuurlijk hartstikke schattig. Ja. Maar ja, de bossen wil ja, de overlast aanpakken want. Uh, er schijnen echt grote schade te veroorzaken op de Maasboulevard in de stad. Echt waar? Maar omdat de dieren zich momenteel aan het voortplanten zijn... is dat wettelijk niet toegestaan. Oh, nee. Terwijl is allemaal kijken, hè? Want de, de, bij de wet de om dieren ongestoord te laten... tijdens sparingstijd. En uh, de knaagdieren graaft zich dus onder het straatwerk door... waardoor klinkers wegzakken. En sinkholes situaties. Echt waar? Konijnen? ja. Okay. En ze graaf ook alle aarde onder de planten weg om daar een holen te maken. Ja, de gemeente heeft wel een plan ontwikkeld om de naar een ander gebied langs de Maas te leiden, ik zou zeggen, joh, eventjes een gasje erin en het is klaar. Ja. Want ze zitten toch ook op de hei. Wat moet je dan met deze stouters die zich voortplanten en hun kinderen leren hoe je nog meer holen onder die straat kan maken? Maar was dat, laatst hadden ze ook een hele groot gangenstelsel onder een of andere huis gewonnen. Is dat ook allemaal door die konijnen gegraven? Nou, dat dan? zou zo maar nou, de kunnen. De konijnen af ook dit ook gewoon. Nou, ja, ik, zal het de, wel op, ik zal het wel weten. Ja. ja, even gas erin en dan de boel aansteken. Nou ja, Gebraden konijnen en dan uh, met een ze uh, er allemaal uithalen. En oh, dit kan niet te dus, zeggen. Uh, ze zijn niet uh, magnetisch. <lacht> hoe, hoe kom je daar nou op? <lacht> maar tekels erin sturen en die moeten dan weer uitgegraven worden. Dat was laatst ook nog weer zo'n Ja. Dat ze zo'n gigantische uh, uitgraving gedaan hebben om een tekeltje te redden die in ja, hol was. Uiteindelijk, die, die, die, die vrouw was wel heel blij. Hè. Die zei: Ach schatje. Niet meer doen. Wat? Wat? Wat? Niet meer doen. Okay. Nou, daarom geen tekels nemen. Het zijn ook geen honden. Het zijn gewoon. Uh, kussentjes die je onder je knieën kan leggen, hè? Oké, okay. nou, dat uh, zou allemaal kunnen. Nou, uh, van, vandaag als we het toch over beesten hebben, ze hebben onderzocht, dieren, er uh, uh, zijn achtergekomen dat een baard, een man met een baard vieser is dan een hondenvacht. Ja, dat heb ik gelezen, What ja. The fuck. Nou ja, zo'n dus man die was dat gewoon, toch? ja ik moet altijd denken als jij altijd... onder de douche zit en vergeet je baard niet, weet je toch die uh, had je die uh, ja? uh, reclame van shampoo ofzo ja? en dan was dat het altijd, uh, dan vergeet je baard niet weet je wel. Nee. weet je dat niet meer nee dat weet ik niet meer dat is lang oh, geleden ja. oh. nee nou, ik vind ik, ik heb met zo'n baard ik, kan ook van alles kan ook van alles gaan inzitten en zoiets, weet je dat, ja. en ik vind ook dat jammer ook zeg maar met dat zoenen als je een baard hebt je voelt de helft niet je voelt ja, niet. gewoon waar. Niet. Je voelt vriend vriend het vriend niet. van mij een keer een baard laten staan. Ja. Dat had hij dat nooit gedaan. Nee. En, uh, en toen, uh, zei, hij miste zelf het uh, uh, uh, cheek-to-cheek-contact. Ja. Dat je Lekker met je wangen tegen elkaar aan. Het is er gewoon een heel dat uh, er dan inderdaad een uh, heugenveldje tussen zit. Dat kan gewoon niet. Dat kan niet. Dat is die gewoon, ik vind, vind het gemist in contact. Ja. Goed, even de laatste platen voor tien uur is Dansen. Ja, ga maar even dansen. All you got. I don't have much to say. I don't have much to do I never had it in me So I don't have much to lose I don't know what to pray Dansen, ja, klinkt als je de titel hoort van, van die band van die band, ik heb wel zin om te dansen, yo. All you got. Give it all you got. All you got. Ik zeg het wel nog even in de lijst van verjaardag. Zijn we toch even te kijken nog? Ik kan daar gewoon niet over ophouden. Als ik mensen denk van... Oh ja, die was ook jarig. Ja, deze was bijvoorbeeld ook jarig. Ja, Lionel ja, ja. Och man, dat een tijdje nog wel. Dan ben ik een beetje in de jazz geweest. Ja? Oh leuk. Ja, wij zegt, de man in 2002 is hij overleden. Hij is bekend. Hij is ook met Benny Koetman. is hier groot geworden. Hij is pianist en valt de vibrafo speelde speelt niet heel vaak. Hebben we dit nog een stukje? Hier is ook een microfoon 94 is hij geworden. Hè? Wow. Het is het laatste toen Blijven spelen. Ja. Leuk dit hoor. Experimenteren met allerlei stijlen door elkaar. Uh, Lionel Hampton. Hij was de eerste die dat ook echt deed. Experimenteren. Dat, zou, dat las ik net wel. Oké, okay. nou, dat had uh, dus, ik het niet uh, verder ingelezen. En verder, degene die ook jarig is. En ja, dat weten we allemaal nou, natuurlijk. Helsinki. Uh, Henk Helsinki zou jarig zijn geweest. Oh. Ja. post de Schellingbrugge, die Tjervstra. Ja, maar. Waar is er dan Een aangespoelde tijdbom uit de Tweede Wereldoorlog bij Paul negen. Zo, zo, dat is een goede vangst, jong. En waar sta je er nou mee? In het telefoonzaal. <lacht> Oh, hey, Monde Jarem. Nou ja, grappig hè, als je dat nog een keer luistert. Ik moet zeggen, hier heb ik heel veel uitgeknipt om het toch een beetje op tempo te krijgen. Hè? Wat ja, een traagheid. Ja, je ja, ja. Ja, ook, ook met de piano stemmen. Ja. ja, goed, Henk Elzing had eigenlijk gewoon zeg maar een, een, een restaurant, de Kopere Molen in Amsterdam. En daar gaf je gewoon voor de grappigheid, gaf je gewoon wat optredens, weet je om zijn gasten een beetje te ja, te entertainen, te vermaken. En uiteindelijk dachten, de mens, hé, hey, dat is best goed. En uiteindelijk heeft hij zeg maar, het televisieprogramma gekregen. Dat heet dan Vrij Entree. En dat was in de jaren 60 en in 1969 had hij dat al een honderd een keer gedaan. En toen zei de Vara, het is wel klaar. Dat had hij Wim Sonneveld ontmoet. Uh, Leen Jongwaard had hij uitgenodigd. Frans al iedereen was daar geweest. En toen, uiteindelijk na 1970 dacht hij... gaan we one-man-show, maar eens van st stal halen. Ja. En toen is hij daarmee uh, uh, langs uh, de zalen gegaan. Henk Alsink overleed in 2007. Die 2017, nog niet zo heel erg lang geleden. Maar hij, was... Hessel, die is ook vandaag jarig. Klopt, ja. uh, die, die was ook zo'n entertainer. En daarom moet ik eraan denken. Ja, Hessel. Uh... En uh, ja, die was toch ook wel leuk. Hij... Uh... Kijk, wat hoe oud hij is hij? is van 1955. Ja. Dus hij is 64. 64. Gehoord, hè? Is dat Hessel? Dit is Hessel. Echt? Ja. Hij wordt ook wel de, de Schellings uh, Bruce Springsteen genoemd. Oh, hij was ook een leraar Engels hier. Ja. Hij wilde eigenlijk, gewoon eerst naar het buitenland. En uiteindelijk heeft zijn vader een restaurant voor hem gekocht. Zoiets. En toen is hij, daar, is hij daarmee begonnen om daar uh, muziek te maken. En dat werd eigenlijk gewoon zeg maar, zijn uh, levensmotto. Ik moet zeggen dat die tijden muziek, uh, muziek maakte. Dat leek heel erg op Marillion. Marillion. Marillion. Oh, oké. Okay. Weet je wel? Nou, ik zie je wel een leuke anekdote. Dat ja, vertel. Hessel had gebeld. Ja? Die belde naar uh, Ahoy. Nou, met Ahoy? Ja, je spreekt met Hessel van Ter Schelling. En ik zag Ahoy willen huren. Oh, heb je een grote familie? Nou, niet